Dan was die geld overigens niet voor de betrokkenen bij de aanslag op de president in juni. Saleh raakte toen zwaar gewond. Het weer, opklaringen, de westenwind neemt geleidelijk in kracht af. Vannacht plaatselijk lichte vorst, morgen droog en zonnige periode, temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Evo Radio Aflevering 750. Alweer een prachtige tal. Mijn naam is Ben Oveug. we zijn begonnen met een, hele, een heel mooi nummer van um, Iotronica. En Amanda heet ze van de regendam. Het nummer is Drifting Towards Antares. Ja. Ik heb het Via Facebook, de Facebookpagina van Peaceful Radio hebben wij contact en gevraagd of zij een nummer aan wilden leveren voor dit programma. Dat is natuurlijk heel mooi. We gaan door met een gloednieuwe cd van uh, Oriane Music. Je hoort hem op de achtergrond. A drop of Buddha's tears van Aelia. Geluidst plezier. De 750ste aflevering van Peaceful Radio. Con la lluvia se moja la tierra y nace la le con fuerte color. Por tu beso le muero le le Kielo te quiero, dame tu calor Vente a mi barca conmigo Quiero ser tu amigo Que hablemos los dos Porque quiero que me quiera, Vente a mi vera Y ser tu pico Se yo contigo Y veo tu cara Hasta la mía Llegando el alma Y llegando en el alma. We're Music, het heeft allemaal weer met het feestje van hun te maken wat dit jaar was. Uh, Oriane bestaat vele jaren inmiddels. Mantra music nummer 2 selection of Oreadas Best, zo heet deze serie. Um, daar gaan we ook mee afsluiten met Healing and Music 2. Peaceful Radio leeft hier op ZFM Zandvoort, zijn 750ste aflevering. Daar ben ik trots op, want het zijn toch heel veel jaren. Een Piesel Radio, kent ook zijn eigen website, pieselradio.eu. En daar kan je het hele programma ook op terugvinden. Blijf tot straks aan de andere kant voor het nieuws voor nog een uurtje nieuwe exclusie.